Ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. In Zuid-Frankrijk zijn meer dan 1800 brandweerlieden... druk met het bestrijden van een grote natuurbrand. Het begon allemaal gistermiddag, maar hoe het kon ontstaan is niet duidelijk. De brand heeft in elk geval grote gevolgen voor de mensen in de omgeving. Dat zegt correspondent Eline Huisman. Vanwege de branden zijn tientallen huishoudens geëvacueerd. Er zijn ook twee campings ontruimd in de regio... en de snelweg tussen Frankrijk en Spanje is afgesloten... Vanmorgen werd bekend dat er één vrouw om het leven is gekomen bij de branden. Er is ook iemand vermist nog en daarnaast zijn er negen gewonden gevallen. Naast zeven brandweermannen die eveneens verwondingen hebben opgelopen. De ANWB adviseert vakantiegangers in het gebied om een vluchttas klaar te zetten. En de adviezen van de lokale autoriteiten op te volgen. Het Israëlische leger roept mensen in delen van Gaza-stad op te vertrekken. Israël bezet nu ongeveer drie kwart van de Gazastrook. Maar volgens Israëlische media zijn er plannen om heel Gaza in te nemen. Premier Netanyahu ja, zou dat morgen met zijn veiligheidskabinet willen bespreken. In Dresden moeten vandaag 17.000 mensen hun huis uit. Gisteren werd daar tijdens het slopen van een brug een Britse bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie meldt dat het opruimen pas kan beginnen als iedereen op een veilige plek... Plek is. En terwijl half Nederland in het buitenland zit om vakantie te vieren... kan je het ook dichter bij huis zoeken. In IJsselstein bijvoorbeeld, want daar kan je kamperen op het water. En dat is wel even wat anders dan op een luxe jacht slapen, ontdekten deze vakantiegangers. Het was eventjes, uh, ja, je zit echt mee helemaal nits, hè? Je hebt geen stroom, geen water, maar het gaat goed. Wij gingen elk jaar met mijn familie op de camping, dus... Voor mij is dat gewoon normaal. Ja, inmiddels zijn er vier van dit soort kampeervlotten in IJsselstein. Je moet er wel een stukje met de kano naartoe varen. Maar dan heb je wel alle rust. Het weer vanmiddag droog met flink wat zon. Met 20 graden in het noordwesten tot 24 graden in het zuiden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Welkom terug voor het tweede uur Lunchroom. En ik ben vandaag begonnen met Bluff. Zouterlanden gevolgd door Pink met What about Us. En daarna krijgt u Suzanne en Freek met als het avond is. Veel plezier!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 What about- Is breed Het dorp gezellig En de sfeer voelt gewoon goed De zee ruist op de achtergrond Je voelt het zand tussen je tenen En de geur van verse vis Komt je tegemoet vanaf de boulevard Het leven gaat hier net wat langzamer En dat is precies wat je nodig hebt Na al dat gereis Van thuis en werk Dus of je nou een paar uurtjes blijft Of een hele week Er is hier altijd wel iets te doen Of juist helemaal niets Als je daar zin in hebt en eerlijk is eerlijk, soms is niks doen gewoon het beste plan. Het zand leeft, ook zonder de casino. Begin de dag met een wandeling, langs het water... of plof gewoon neer in het zand met een boek en een drankje. Niet ver van het zand zat jarenlang het bekende Hollandse Casino van Zandvoort... maar sinds 1 februari is dat voorgoed gesloten. Toch blijft de boulevard bruisen met leuke strandtenten...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 Could you help me one more time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 In het licht. Benny Jolink is een van de oprichters en de zanger van de band Normaal. Benny Jolink is vanaf het begin de grote gangmaker van de band en de grondlegger van de zogeheten boerenrock in Nederland. De band zong afhankelijk in het Engels, maar vanaf het moment dat Jolink tijdens het optreden op Hemelvaartsdag 1975 op Pink Meeting Lochem een blues in het Achterhoeks begon te zingen, bleek dit zo goed aan te slaan dat ze besloten om voortaan altijd in hun eigen dialect te blijven zingen. De echte doorbraak volgde Echter in 1977 met het nummer Oer en Hart. Hier is Benny Jolink samen met Hilde Vos, The Last Thing... On My Mind. It's a lesson too late for the learning. Made of sand, made of sand. Something's rumbling Underground Underground Yes, I know. The weeds have been steadily growing. Please don't go. There is no question. ZFM. We come on the Woens met Sloep John B. Steeds meer mensen krijgen te maken met de naaste met beginnende dementie. Welke vormen van dementie zijn er? Welke veranderingen in gedrag kunnen zich voordoen? En hoe ga je om met die veranderingen? Deze vragen zijn het startpunt van de eerste bijeenkomst. In de tweede bijeenkomst gaan we dieper in op de gevolgen van jou als naaste. Er is gelegenheid om je vragen te stellen en de mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen. En het is maandag 18 en 25 augustus van 10 tot 1 uur. En de locatie is Tandem Mantelzorg, Raaks 36 in Haarlem. En je moet je aanmelden voor 11 augustus via telefoonnummer 89 10610. 89 10610. Of via... Info at tandemmantelzorg.nl. Info at tandemmantelzorg.nl. Marco Bozzato. Dromen zijn bedrog. Pseudoniem voor Jane Philip Smet... geboren in 1943 en overleden in 2017... was een Franse zanger en acteur. Johnny Holiday werd gezien als de Elvis Presley... van de francofone wereld. Van zijn platen werden in meer, totaal... meer dan 100 miljoen exemplaren verkocht. Hij werd drie keer onderscheiden met diamant... tweemaal met platina en 40 keer met goud. In Nederland bereikte Johnny Hallyday tot twee maal toe een nummer één notering in de hitlijsten. Hier is Johnny Halladay met Letendre Anné. MUZIEK Tu me dis que tu l'aimes Je sais oui tu dis vrai Et pourtant moi je t'aime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 Le sais-tu, la lumière, ça n'est pas infini De ne voir en lui, quel espoir! Au jour des regrets, dis-toi bien que tu vivais. Peut-être pour toi, le premier j'attendrai afin d'être dans ta vie, le dernier je serai.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 Dat was Bill Haley en his comments met Rock Around the Clock. Als je je verdrietig, gespannen, angstig of somber voelt... dwalen je gedachten vaak af naar het verleden of de toekomst. Dat zorgt voor onrust. Tijdens onze wandeling van ongeveer vier kilometer richten we ons op het hier en het nu. We doen rust-aandachtsoefeningen en leren omgaan met niet-helpende gedachten. Even echt tijd voor jezelf... En het is woensdag 13, 20 en 27 augustus van 10 tot 12 uur. De locatie is pluspunt Vleemingstraat 55. En je moet je eigen wel even aanmelden bij m.beerthuis.nl Of u belt met telefoonnummer 06-129-5348.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 I'm up wow. with you. Wow. Dat Anita Meijer met Why Tell Me Why. Inloopmoment mantelzorg. Zorg voor een naaste doe je uit liefde. Maar het kan ook vragen oproepen. Loop dan gerust eens binnen bij Pluspunt. Annette Hilgerson van Tandem is er om de week op dinsdag voor een luisterend oor. Tips en meedenkkracht. Voor een praatje, advies of praktische vragen over mantelzorg. Je bent van harte welkom. En het is 19 augustus van 2 tot 5 uur. Locatie, pluspunt. Vleemingsstraat, 55. En aanmelden is niet nodig. Valku, Janie.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 Information. Information. De Uitagenda. Tot en met 6-9 Zuidstreet Art Zandvoort. Tot en met 24-8 Oude Raadhuis Zandvoort Art Pop-up, Tot en met 31-8 Venemaplein De Kartbaan. Ook tot 31-8 Badhuisplein Het Reuzenrad. 31.8, Venema Plein, Marble Mania. En ook tot de 31ste, Venema Plein, Race Simulator. When you try your best, but you don't succeed.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 You can Dat was het weer voor deze week. Graag tot volgende week. Dan ben ik er weer. Zelfde tijd. Zelfde golflengte. En dit is Coldplay met Fix You. Graag tot volgende week. En ik wens u een heel prettig weekend. Dag!